Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer in Griekenland heeft doden gevonden bij het blussen van natuurbranden. In het noorden en noordoosten woeden al dagen grote branden. Bij het blussen werden 18 lichamen gevonden, vertelt onze correspondent. Nou, die zijn gevonden in een bos bij het dorp Avantas. Uh, dat is net buiten de havenstad Alexandropolis, in het noordoosten van Griekenland, vlakbij Turkije. Uh, daar woedt al dagen inderdaad een heel grote brand. Uh, gisteravond was uh, in het bos daar al een dode gevonden... en vandaag uh, dus nog eens 17 verkoolde lichamen. Uh, en de brandweer die vermoedt... Dat het gaat om migranten, uh, uh, vooral omdat er uh, niemand als vermist uh, was opgegeven. Dat, dat bos dat ligt op de grens met Turkije, op een route uh, die ja, migranten vaak gebruiken om, uh, om naar Europa te gaan. Uit verschillende EU-landen komen brandweermensen om Griekenland te helpen met het blussen. Frans Timmermans wordt definitief de lijsttrekker op de combi-lijst van de PvdA en GroenLinks. Hij was de enige kandidaat voor die plek bij de komende verkiezingen... maar de partijleden mochten er toch nog over stemmen. Ruim 90% stemde voor. En voor het eerst sinds corona is er een commerciële vlucht vertrokken vanuit Noord-Korea. Het land probeerde drie jaar lang het virus buiten de deur te houden. Maar hij heeft nu de grensregels een beetje versoepeld. Het is niet bekend hoeveel mensen er in een vliegtuig naar Peking zaten. Bij de gate in China zou een groep mensen met Noord-Koreaanse vlaggetjes hebben staan zwaaien om ze te ontvangen. Het weer in het noorden volop zon. In het midden en zuiden wat meer wolken. Temperaturen rond de 25 graden. Morgen meteen heerlijk weertje. Het wordt een zonnige dag met smiddags 24 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Tú, este reno no puedo seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti, want Ik no Hace rato tengo Oh, oh No es que se poveste, pa endulzarme el oído Suelta el teléfono, sae so tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo oh. Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía oh. Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Hoe ik weet niet meer. Ik weet Ik weet het niet Ik weet het niet meer. niet meer. Ik weet niet Ik Ik weet I'm <laughs> Van de zomer op CFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Song. Floyd. Come on and shine. Shine like a star. Shine and so bright. Yeah. 25 uur per dag. Hete zomerhits.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 control Just all of your love Cuando se marea cuando se quema d'amore cuando se inmala su vela cuando se inmala dolores cuando se marea dolores, dolores cuando se quema amores, cuando se su vela cuando se baila baila baila baila baila baila baila esta rumba guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré. Ik kan het niet altijd Ik kan het niet helpen. Ik kan het Ik se het niet Ik kan het Ik kan het Ik kan het niet Ik kan het Ik kan het baila. La ta rumba taita que yo siempre cantare pero no siempre cantare pero no siempre cantare la rumba taita dat que yo siempre cantare hey. Sin marea dolores, cuando se quema de amore, cuando se su vela, cuando se inmala cuando se in dolores, cuando se quema de odore, cuando se su vela, cuando se inmala baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila esta rumba está gitana, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantare, esta rumba está Yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero que yo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 Voor te zijn. Vandaag is Rood van rood weer blauw Ik heel mijn hart voor jou ik spring van de rood bedekte dagen Dat ik van je hou Vandaag is rood gewoon weer liefde Tussen jou en mij Ik loop de deur door en naar buiten Waar de zon begint te schijnen Laat alles achter, Kijk vooruit en met mijn laatste Rode set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 veel van de rook bedekte dagen laat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Nu sta je hier zo voor me.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 Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn, vandaag is rood, waarop je blauw, van heel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 Same old old routine. So I wrote to the paper, took out a print.